Middagnacht, het is maandag 16 juli. Renate Evers met het NOS Journaal.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 Het internationale Rode Kruis zegt dat de strijd in Syrië nu zo wijdverbreid is dat er sprake is van een burgeroorlog. En door deze status moeten de strijdende partijen in Syrië zich officieel houden aan de conventie van Genève. Dat zijn de internationale afspraken over de bescherming van militairen, krijgsgevangenen en burgers in oorlogstijd. En dat betekent ook dat de strijdende partijen rekening moeten houden met vervolging door voor oorlogsmisdaden. De Franse politie gaat onderzoek doen naar het spijkerincident in de Tour-etappe van de afgelopen dag. Tientallen renners reden lek nadat er spijkers op de weg waren gestrooid. Dat gebeurde tijdens de afdaling, toen het peloton met zo'n 70 kilometer per uur reed. En onder invloed van gele truidrager Bradley Wiggins hield het peloton de benen stil, zodat de renners die lek hadden gereden konden terugkeren.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 Welkom uh, bij de Echte Jannen, de radio Poons. Mijn naam is Jan Roos en het is officieel 2012 is een enorme kutzomer. Nou, en mijn naam is Jan Heemskerk en 2011 was trouwens ook een klote zomer. Het beeld bij glijd heb je op EchteJannen.nl, de eerste op Twitter is Echte Jannen. En je kunt natuurlijk inbellen voor de Echte Jan Radio-Spel en het gaat de telefoonnummers 0801121. Ja. En natuurlijk voor wat een geleuter, herstelling van vanavond is: ons belastinggeld mag nooit, nee. ...het en meer nee. naar buitenlandse banken gaan. Precies, een Echte Jan, dat ben je of ben je niet? Dat is geneed bepaald, dus roep je op om de wet te regeren als het gaat om zielige asiel. We beginnen te gillen als iemand zich niet in de wet houdt wanneer jou juist uitkomt. Zoals Tofix erbij, maar op team Dibi. Dan ben je dus een ontzettende Jan, Jan, Jan, Jan. Dat Jan, dacht Jan. ik wel, Jan. En laten we nog even <laughs> kijken wie nog meer deze week een echte Jan of Johan is geweest. Zeker. Jan! Echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Dat kan er maar eentje zijn, uh, meneer Gerrit Salem. Wacht, voor dit jaar dat we wel iets meer voorzieningen moeten nemen bij hypotheken. Maar het blijft toch uh, allemaal heel bescheiden. Ja, gekke Gerrit, die roept als baas van de ABN Ambro op om onze hypotheken af te lossen. Dezelfde bank die ons aflossingsvrije hypotheken heeft verstrekt. Salem was ook de topman bij de DSB-bank die elke gek een lening van hier tot Tokio gaf. En Gerrit was ook de minister van Financiën die onze veel te dure euro in de mik heeft geduwd. Wat ons nu weer de das om doet, ja, is de eurocrisis. En waardoor kwamen de eurocrisis? Wat denk je, Jan? Nou? Uh, de banken, de banken, de banken, ik weet het, De banken, de banken, de banken. Ja, goed, yeah. ja. Nee. En nu moeten we dus voor ome Gerrit aflossen. Wat kunnen we dan zeggen? Gerrit zullen. Je bent een hypocriet, en dus... Een Johan. Zo, ja, nee, dat valt verder niet. zo. Waarom krijg ik nou weer badder Harry? Kijk, het is een momentopname, en het is voor mensen buitenaf altijd heel makkelijk praten, weet je? Van, nou ja, waarom doet hij dat nou? Je hebt mij speciaal Badder Huien gegeven. Als iemand van ons in elkaar geroost wordt, dan is het een heemskerry. Badder, als je dit hoort. Jan zegt dit allemaal. Ik trek mij even terug. Ik hier niets mee te maken. Luister, Badder. het hele krant is dan vol van Badder Jan. Dat parool, twee pagina's. Een grote foto. Een hele mooie, sterke man. Maar ja, Badder slaat wel eens mensen mensen in elkaar. De laatste keer op Sensation White. Voor de Hobby. 35-jarige gasten. Dat is niet bevestigd nog, want als het gaat om de games, is alles die andere incidenten heeft zijn advocaat nooit van gehoord. heel nee. gek allemaal voor ja. bloedende mensen. Nou, het, wordt wel, het, nou het, wordt, het wordt wel leuk nog voor voorstellen. Ik zeg, uh, goede keuze gemaakt. Ik vind het aardig dat je niet één zin van de tekst hebt ja. durven voor te lezen. Nee, en ik, en maar ja, ik ben staat je staat alleen op... maar dat jij Bader Harry een hele vervelende man vindt. Ik, nee, vind, nee, ik, durf het, ik durf het echt niet te zeggen allemaal. Nou, ik zou je wel vertellen, Bader Harry is een uh, man met een uh, klein probleempje uh, met agressie. Ja, ja, uh, ja het schijnt een uh, jongen zijn die een zachte krant heeft, lees ik overal, ja, maar, maar op het hele harde. Ja, en dat zijn meestal zijn knokkels. Ja. Nou, Bader, als je luistert, je bent een enorme Johan! <laughs> oh, verdomme me. Robert Gleising! Nou ja, het is alleen jammer dat ik niet ik klaar ga. Ja, ik bal, uh, ik hoop dat ik net die, die twee mannen niet pak. Ja, elk jaar wordt er weer gespeculeerd over een mogelijke gele trui van Robert Gezing. En elk jaar wordt het weer helemaal niks. Of hij ligt op zijn kanus, of hij rijdt weer achteraan. En laten we nou gewoon accepteren dat die jongen er gewoon geen hol van kan op wereldniveau. Rondje op de kerk en kusje van miskerkeraden. En dat is misschien dan nog net mogelijk voor Robert Gezing. Ik ben het zat. Bedankt, Robert. Helaas, je gaat het niet. Ik hoor je wat hij zei? Ik nee. baal er ontzettend van dat je ja. twee mannen niet pakt. Ja, ik... er is er ook geen tekst voor een wielrenner! Ja, het is gewoon een fiets. Maar. Maar, meen... nee, maar luister, ja. ik heb heel veel respect voor Robert Gezingel... want het want is heus niet leuk, hoor, het fietsen en dat vallen. Maar, maar dat gelul in Nederland dat het een topper is, dat is het gewoon nee, niet. Nee, maar en dan nog, hè. Nou, moet je je voorstellen... Weet je wat, hij stapt af, weet je wat hij zegt? Ja, hij kan toch niet meer met de top mee. Nou, en de fietsje fiets achterin en in toch uit? Je had toch nooit met de top mee gekund, Nee, dan? precies, je mag geit toch gewoon om onze plezier te doen... ...klim je dan zijn geit die en weet je Pirineu nog even. Ja, of je gewoon omdat om de Rabobank Precies. miljoenen heeft neergelegd ja, voor zeggen. je. Ik ga gewoon even 15 etappes of 10 of, of, achteraan rijden... en één etappe ga ik heel erg mijn ja, best weet doen. ik wat ik doe. En die ga ik winnen. Nee, dan gaan we stappen in. Ja, nee, nee, het is nee, nee, niet ik heb toch, ja, het je het niet. toch vervelend. Ja. Ja. En, en, mooi, ja. Ja. en die bergen zijn hoog. Nou, oh, nou, ik stap nou, af. Ends, nou, nou, ik stap ook af. Ja. Hey, Milnoemer. Maar als je nou gaat kijken wat ze voorstellen... dan is het heel of heel vaak of het stelt gewoon niks voor. Nou, ja, dat is ook een hele meningenvolle quote. Was dat. De baas van de IP SP staat dus nog steeds bovenaan de peilingen... samen met Rutte trouwens. Meneer kondigde dan wel ondertussen even aan... dat ministers van de Socialisten en de Rode Premier... moeten afdragen aan de partij. Dus dan betalen wij de man in het torentje... en spekken we de SP-kas. Nou, dat is niet alleen een schande, dat moet verboden worden. SP, nee! Zo is het maar net. Zo... En zo, Emile is het Johannes. Daar dacht ik. Echte Jan, of Johan. Echte Jan, of Johan. Echte Jan, of Johan. Echte Jan, of Johan. Jan of Johan. Nou, of Johan. Ja, hij kan geen vinkel van een kropsla onderscheiden, maar stond bij ons te boek als de menselijke Pvv'er En toch werd zijn naam van de kandidatenlijst geschrapt door de grote grote leider Geert. Wij heten hem welkom, het nu nog Kamerlid, Richard Bos van de Pvv. Nou, welkom Richard. Heel erg welkom Richard. Hoe is het met je jongen? Nou... Gaat uh, uitstekend. Al, als wees? Ja, ik dus ben geweest. Afgehakt tentakel. Ja. Wat verdomme zeg. Gevallen, maar we, we staan ook weer op hoor. Oh ja, meid, waarom ook niet ook? Zo is dat. Uh, eerste blokje doen we altijd de actualiteit. En weet je wat we doen? We doen het gewoon een schek. We beginnen gewoon met de actualiteit van jou. Uh, Kabouter, ben je er klaar voor? Richard de Bors. Jij hebt volgens mij te vertellen wat dit land nog niet weet. Nou ja, wat dit land misschien nog niet weet is dat ik... Uh, uh, ben afgeserveerd op de PVV-landelijke lijst. En uh, ook daarmee uh, dus uh, een motie van, van wantrouwen. En ik heb besloten om ook uh, te stoppen in de Haagse Raad uh, voor de PVV. En die zetel terug te geven. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan Luijstra, het is niet te geloven, Riesel de Mos van de PVV, nu nog PVV, geeft zijn gemeente raadzetel voor de PVV ook op. Ja. En dan vragen wij natuurlijk waarom. Ja maar, <laughs> ja, uitstekende vraag. Maar ja, waarom? Het is, uh, ik heb natuurlijk week uh, vrijdag uh, een hele teleurstellende mededeling gehad. Uh, nou, namelijk dat, dat ik door, ja. uh, na twee keer nummer tien te zijn geweest op de landelijke lijst van de lijst uh, ben geschrapt. Omdat de partij ging verjongen en uh, vernieuwen. Ja, dat heeft ontzettend veel zeer gedaan. Ik heb vorige week nog een actie gedaan, uh, houden mos uh, op 50... om met voorkeur in de Kamer te komen. Ja, dat volgeert ook geen goed idee. Ook daarop uh, is inderdaad negatief uh, gereageerd. Ja, moet ik dan nog wel voor een partij in de Haagse Raad gaan zitten... die kennelijk geen vertrouwen meer in mij heeft? Er uh, is een vertrouwensbreuk. Ik geef de zetel dan ook uh, terug aan de PVV. En dan mag iemand anders het uh, beter gaan doen voor de PVV. Ja, je bent Malle Pietje niet, zeg je? Nee. Nou ja, dat is goed gezegd. Oh, dat ja. zei... hey, en, en vanaf wanneer? Geef het uh, terug. Vanaf nu? Uh, nou, de raad komt uh, na de zomer bij elkaar. Dan zal de burgemeester officieel uh, gaat dan heel officieel dan krijg je een afscheid van de, van de burgemeester met oh, een mooie uh, brief. U zagen ze laden in uh, een. Nee, hockey. zo gaat dat dan niet. Je en dan, uh, Ik ben benieuwd wat hij gaat gaat zeggen. En ik hoop dan uh, op de laatste raadsvergadering uh, mijn plan scheveningen nog wel te kunnen toelichten voor de scheveningen. Zo gaan we nog met één laatste knal weg. Maar even één een momentje, Richard. Uh, Den Haag is een redelijk grote stad, toch? Ja. Kunnen we zeggen, ja? ja. En de hele gemeenteraad die komt na de zomer weer bij elkaar. Ja, en ook op, in de tussentijd is er geen stad die bestuurd moet ja, worden Ja, uh, dat zijn allemaal met schriftelijke vragen. En uh, het college bestuurt de stad wel. Maar uh, ook uh, de raad is met uh, recessen, zoals het mooi heet. Is het niet, het nogal niet te geloven, of wel? Ja, zijn Hoe veel... lang is zo'n recess? Nou, de, de raad komt half uh, augustus uh, weer, weer bij elkaar. En die Lijkt is... de NPO wel. <laughs> Vorige ja, week met recess gegaan. Ja, ja, zo is dat in dit land. Jongen, jonge, jonge, ja, wat er gezegd... Heeft de PVV hier wel eens vragen over gesteld? Want ik vind het echt niet voor jullie om te zeggen... Uh, twee weken lekker op de camping en dan weer terug. Ja, goed, uh, met dit weer op de campus zitten is dus ook geen breken. Ja, nou, je hebt gelijk dus, uh, ook, je tot gelijk. Tot de PV even stil te zijn. We waren even met jouw actualiteit begonnen. We nemen nu de actualiteit van de rest van het land. En we komen mm, straks goed, met beetje verder wat, over je de PVV, dan. over Geert, over de toekomst, over wat. En we hebben trouwens nog een scoopje voor jou, want we hebben geloof ik ook een nieuwe baan. En niet echt een okay. lullig hoor, neem maar mee eens ben meneer Jan. Hey uh, nou ja, goed, we, we pakken dan maar de politiek even nog bij de ballen. Uh, Rutte en Roemer staan allebei bovenaan. Kies maar. Ja, nou dan kies ik uh, toch voor Rutte. Dus uh, maar Roemer is het met jullie eens als het gaat over Europa. Ja, dat, dat is zo. Maar, uh, ben je nu opeens over één nacht eurofiel geworden? Uh, ik, moet, uh, ik moet dan uh, naar uh, als persoon kijken. Dan ben ik uh, meer een, een, een liberaal dan een socialist. Dus, dus je bent meer een VVD'er dan een SP'er? Ja. Terwijl, zeg maar, sociaal-economisch uh, uh, zijn, zijn jullie vrijwel hetzelfde? Dat klopt als een bus, maar je hebt natuurlijk altijd in de partij... Uh, standpunten waar je het interne minder mee eens bent... en standpunten waar je het meer mee eens bent. En als persoon, uh, als ik moet, moet kiezen, dan neig ik meer naar de, naar de VVD. En ga je daar ook dan op stemmen, 12 september? Nou, ik wat uh, weet ik nog niet wat ik ga, uh, ga, ga stemmen. Het zal een beetje apart zijn. Als je, natuurlijk, uh, vier weken geleden nog hebt getwitterd. dat je het PVV-partijprogramma. het beste programma van Nederland vindt. dat je dan wel een andere partij gaat, uh, gaat stemmen. Maar je dus. zegt nu al dat je het niet weet. dus je bent wel aan het twijfelen. Geklaten. Nou, ik voel mij uh, door de PVV. Uh, nou niet echt uh, gewaardeerd. Maar goed, daar moet ik overheen uh, proberen te stappen. En, uh, en daarom moet je wel. Je wel en, je de... je te stappen, ja, ja maar de... je moet wel. Je hebt meegeholpen aan dat verkiezingsprogramma. Uh, meehelpen schrijven, uh, meehelpen. Uh, ja. Het zou te hypocriet zijn als je dan zegt. omdat je dan persoonlijk. Uh, Heb jij meegeholpen aan dat programma? ja De onderdelen, milieu, na, natuur, He, bent toch helemaal water. Ik ben een geweldig Kamerlid. Maar oh. ja. hey, maar luister Richard maar, maar, maar die andere twee jongens die eruit zijn gestapt, uh, net even voordat ze uh, niet meer op de lijst kwamen, die zeiden van ja, maar, we, we, we hebben gewoon het uh, verkiezingsprogramma moeten lezen en, en, en ja namen nou, moeten roepen na een half uurtje. Maar jij hebt dat nee, er dat werk aan nee, meegeschreven. Iedereen heeft eraan meegeschreven, want iedereen heeft uh, in de periode voor uh, het maken van het verkiezingsprogramma zijn of haar punten op haar of zijn of haar portefeuille kunnen aanleveren. Ja, en dat heeft iedereen gekund, ook deze twee heren, op, uh, op de portefeuille die ze hadden. Dus het zou een beetje, beetje leugenachtig zijn om nu ineens. Uh, ja, ik ben boos op de PVV, ik ben super boos op Geert. Maar je moet dan ja. geen fabeltjes in de, in de wereld gooien dat je niet hebt kunnen meedenken aan het verkiezingsprogramma. Dat, dat, ja, dat, dat is gewoon wel. Dat is gewoon gelukkig. je kiest uh, voor Rutte als het gaat om roemer of Rutte. Nou, uh, ik zou zeggen, je hebt gelijk ook. Uh, maar vind je dan een beetje jammer dat, dat Geert niet voor Rutte heeft gekozen toen in het katshuis? Ja, maar er waren toen de tijd uh, ook weer. Kijk, dat kan ik nu ook uh, gaan, uh, gaan, gaan slaan om me heen. En dat zal niet terecht zijn. We hebben toen de tijd uh, aan Geert Wilders en Fleur aangemu het mandaat te geven om, om namens de fractie van de PV uh, te onderhandelen. En om ook uh, eventueel die stekker eruit te trekken. Ja, en die is op uh, gerichte gronden eruit uh, getrokken. Dus dan moet je in de afloop ook niet gaan, uh, niet gaan uh, mekkeren. Maar die Hernandes en die Korte, die zei, de eentje waar Hernandes, die zat lekker op zijn verjaardag. Die zat lekker aan een, ja. een, aan een lekker buklerbiertje waarschijnlijk ja. aan het hoofd te zien van hem. Ja. En die hoorde dan opeens op de radio dat het eruit was. En hij voelde zich helemaal beladenavond. Ja, maar nou, het enige wat hij niet gejokt heeft, is dat hij het op de radio gehoord heeft. Uh, want hij heeft, uh, ik zat die dag uh, twee stoelen verder uh, naast hem. Op zijn verjaardag? Nee, uh, toen we als fractie bij al kwaar kwamen, oh. die, die bewuste zaterdagavond. En uh, toen heeft hij uh, Geert uh, van hier tot Jericho een, een veer in zijn reet gestoken, om het zo maar te zeggen, en dan moet hij niet gaan zeggen: Als je de partijen uitgaat, allemaal uh, lelijke dingen gaan roepen die dan uh, niet waar zijn. Ja, er is intern wel eens kritiek geweest van beide heren, maar van van, weer, van meer mensen. Maar uh, de dingen die zij er allemaal bij hebben gehaald, uh, daar herken ik me helemaal niet in. Ja, Geert uh, en de PV die stonden op uh, 32 zetels, niet zo heel lang geleden. Dat zijn er nu 19 net zoveel als uh, als die de, de P vandaag, ja. ja, ja, en de hero en de... staat op 0 ja. Maar die verwacht op drie, hè? Ja. Oh, ja. Dat, is net zo, dat is net zoiets als, als de zomerverwachting voor, voor deze zomer. Ja, ja, ja maar dat ja, is slecht, slecht weer. We ja. hey, maar, maar, maar, weer. Hero Brinkman, je vroegere kameraad in, in, in de frontlinies van de PVV. Die zei op een gegeven die zei al eerder. Die wist ja. natuurlijk ook dat hij eruit geflikkerd zou worden. Dus denk je niet? Ja, dat, dat zal een overweging kunnen zijn. Ik vind wel dat Hero tenminste nog wel het lef heeft gehad... om het voor de val van het Catshuis, uh, overleg uh, te doen. Ja. En ik vind ook, uh, uh, om, de heren, om te vergelijken met Hernandez en uh, Kortenhoeven. Uh, Hero is wel een heel zichtbaar en uh, goed Kamerlid geweest. En hij, uh, hij heeft ballen getoond Absoluut. in de drie dagen en, uh, voor het verschijnen ik van het lijf. Niet, Ik was het niet met hem eens. Uh, Daarom ben ik ook niet met hem meegaan. Ik vind dat je je rotzooi altijd en je was altijd binnen moet houden. Je vuiler was of je schone was, maar houden was binnen. Uh, dan wordt het ook droog. Geen partij voor jou? Nee, uh... ja, dat is hypocriet. Ik bedoel, al had Geert mij een week geleden op, op nummer 15 gezet. Daar had ik de horlepiep uh, gedanst. En dus, nu, nu ben ik eraf, zou ik me dan in paniek bij een andere partij moeten aansluiten. Dat vind ik niet, uh, nou, niet ja. Nee, je, ja. nou ja, je bent toch politicus? Dat ben ik. En ik hoop in de toekomst ook zeker terug te komen. Maar dat moet ik niet uh, doen met uh, paniekvoetbal. Uh, vo dat moet ik gewoon wel overwogen doen. Ja. En daar past uh, de keuze heren Brinkman op dit moment niet bij. Maar zeker terugkomen bij een andere partij dan de PVV me dunkt. Ja, dat, die, is, dat die, is natuurlijk wel zo. Die ja, moet je de, niet meer. De, de Welke is, partijen ligt dan het dichtste bij je? Nou, daar moet ik ook over nadenken. Kijk, het is, Nee, er zijn heel veel partijen, onder andere GroenLinks... die niet, van de Dieren? Die, die, die, die, die, nee, dat zijn partijen die niet dichtbij me liggen. Ja, de maar, VVD ligt erbij. Maar, ja, het de de VVD. Ik heb ook altijd heel goed samengewerkt met het CDA. Oh. Dus uh, ik heb uh, met twee partijen in de gedoogconstructie uh, zowel VVD als uh, het CDA heel goed samengewerkt. Maar jij bent toch niet van het houtje? Nee, dat ben ik niet van, nee. Oh, dan ga je naar het CDA terwijl je niet in God gelooft. Dat is net ja, ik, ga als, nog, ik ga nog helemaal nergens naartoe. Dat is net zoiets zoiets als, ik weet, als liberaal bij de PVV nee, zit. En ik weet, ik weet nog, ook nog helemaal niet of er een partij op me zit, uh, zit te wachten. Eén ding is wel zeker. Ik, ben, ik vind mezelf een volksvertegenwoordiger in hart en nieren. En ik vind het het mooiste beroep van, van de wereld. Zowel in de raad als, uh, als, uh, als, als landelijk. En ik hoop dat ooit nog voor een andere partij te mogen doen. En, uh, ja, misschien zitten we helemaal geen partijbriefjes te mogen wachten. Dan moet ik gewoon een andere baan Nou, dat lijkt me toch verdomd stug. Dat lijkt me ook stug, ja. Hey, maar... net, uh, net, nog in de... net, net al in het nieuws uh, dat, er, dat het... Wel tegen de agenten ja. toeneemt. Ja. Hey, dat, dat, uh, dat, wat denk jij dan als je dat als je dat dan hoort? Ja goed, ik, ik kan me helemaal niks bij uh, geweld uh, voorstellen, maar goed, dus ik, uh, ik uh, snap dat niet. Bedoel, je, nee, ik bedoel... begrijp wel dat je niet, niet snapt, nee. maar, maar, maar hoe, hoe gaan we dat aanpakken joh? Je, je zit nu ja. nog in de politiek. hoe nou, nou, gaan we dat aanpakken? Maar... Wat mij betreft is het natuurlijk wel zo dat de agenten zich in Nederland vrij snel moeten verantwoorden. Van, wat, wat mij betreft mag, uh, we hebben laatst uh, in Den Haag gehad bij het Jongbroeklein uh, die, die rellen, dan mag voor mij best uh, wat sneller de gummenknuppel erop. Ik bedoel, uh, dat, uh, en, en, en aanpakken. En als je dan hoort dat er maar een aantal arrestaties zijn verricht, uh, dan is het gewoon uh, arresteren. En als een jong zijn wat mij betreft een ondertoezichtstelling uh, erbij, dus uh, uh, er moet uh, gewoon eerder gemerkt worden door de agenten. Nou ja, als je als als mensen aan, uh, kunnen redden, dan uh, moeten ze ook maar de, de gevolgen daarvoor. Uh... Maar, laat, maar heb je dat filmpje laatst gezien van die van die agenten die dan uh, die, die dronken polen in zijn zak schopt? Ja, gezien? dat gaat te ver? Kijk, als iemand geen als iemand geen, uh, maar de agenten krijgen als goed is, dus natuurlijk een, een opleiding. Als mensen geen uh, verzet meer bieden, dan is het natuurlijk totaal zinloos om iemand uh, te gaan slaan. En dan gaat je natuurlijk als agenten totaal over de schreef doe wel bloemen gekregen hè? Ja, ja, dat is leuk. Een CDA-fractie. Ja, zij heeft, zij heeft een bosje bloemen geweest. Ja. leuk. Ja. Hey, ja, heel aardig. Dat hey, trouwens, er is iets gebeurd, joh. Ik weet niet of je het, Ja, je, je zit natuurlijk al uh, nou, bij, bij moeder de vrouw te huilen al uh, een week lang. Dus ik denk ja. dat je het nieuws niet helemaal hebt gevolgd. Maar, maar jij liep altijd te gillen bij, bij, van, van de PVV van de... Ja, dit, gezeik over het klimaat, flikker toch lekker op met de gedoede. Ja. Dat is het. Je ja, dus gelijk, hè? Ja, ik heb je dat gehoord? Dat. Uh, uh, professor Dr. Uh, Jan Esper van het johannes oh, Keutenberg universiteit Meins... die zegt dat uh, het klimaat dat, dat blijkt al eeuwenlang af te koelen. Nou, je ja, zou, ja, dat ja. geloof ik ook wel. Ik ja. heb, ik, als ze we er zomer uh, in ieder geval nee, mee nou, pikken, wel, maar, <laughs> dat is dat natuurlijk gekkigheid. Maar het, het nee, hei... nee, weet je nog? Ja, Riviera aan de Noordzee wordt het. Uh, ja, Palenboom ja. aan de gracht, het ja. wordt bloedwarm, joh. Ja. Nou, uh, als je echt geld wilt verdienen, moet je nu een ijswinkel beginnen uh, aan de kust. Oh. Ik heb nog nooit zo'n kut weer in me naar rot weer in mijn leven meegemaakt. Eh, Ricardo! Het, ja. van, van, de, van de winter ook gewoon min 18 of zo, op zeker moment. Min 27! Bo borderline Elfstede toch. Mark Putto begon te twijfelen. Misschien toch een Elfstede. Nee, maar, Trouwens, wat, die Mark Putto kan slecht het weer voorspellen. Ja, zeg. ken je Mark Putto? Dat is onze weerman. Onze weergod, onze weerguru. Die hebben we op een schild getild, die goos. Ja. Maar ik woon aan de kust. En heel veel jongens met seizoenbedrijven, ja. strandpavioens, ja. ijstenten. Ik zeg, jongens, er komt de zomer aan. Niet te geloven. Vanaf ja. half juni... Dat had Putto gezegd tot eind september. Wat zei hij? Zon. Straks zon. Hittegolf, Hittegolf, boerenklagen, maar ja. verdorde gewassen, ja, dieren dood ja. in de straat. Oh, ja, nou, Putto heeft dus uit zijn nek geluld. Zo. Hé, hey, over uh, dat, dat weer gesproken. Uh, uh, de London Times die roept uh, op uh, de regen om, om te stoppen. Is dat is nou. ook iets voor de Telegraaf om te doen? Vind je dat niet wat? Om de regen te stoppen? Ja, dus de ja. London Times schrijft op de voorpagina. Oh, liever regen. Kapper alsjeblieft mee, ja. we worden er stapel gek van. Ja. Dat is, vind ik ook wel leuk, dat moet de Telegraaf ook doen. Ik hoop niet voor de Telegraaf dat ze zover afzakken, toch? Oh, kijk. Nou, nou, zeg, Ziché, nou, zeg, nou, nou, ik vind het wel niet fout je telegraven. Nou, ja, nou, chocolade-lettertje. Regen, houd op. <laughs> ja, nou Regen, misschien... kapper mee. Ja. Misschien als dat ze de zeggen. Dan luisteren ze ook nog, hey. die druppels. Had je ja. trouwens die spijkers gestrooid uh, over het parcours... Uh, om nog aandacht te trekken voor je voor nee, je 50? Nee, ik 50? heb wel over nagedacht, maar ik, ik was het niet. Oh. Dus nou, ik, mo tof. ik moest hier, hier zijn vanavond. Ja, je hebt gelijk ook. Dus, Richard uh, praat er straks ja, met die verder. dames en heren, jongens en meisjes. Richard de Bos van de PVV nu nog wel. Heeft net gezegd dat hij zijn gemeente in Den Haag gaat... Afgeven, opgeven en wegsmijten. Mag ik het zo zeggen? Ja, ga rustig even door, Julian. Oh, je hebt gelijk een reset. Praat zo met je verder? Ja. Dan weet ik de man die mij elke week op de 50ste plek zet. Mijn hopen dat de dagen. Hier is hij. La Vianos. De Tweede Kamer heeft ingestemd om vanuit de EU 30 miljard over te maken... naar de noodruftige Spaanse banken. Dat is trouwens het eerste beetje van wat waarschijnlijk 100 miljard wordt. Dat geld van de EU komt bij de burgers vandaan. Dus ook van u. Uw geld wordt gepompt in niet goed functionerende banken. In Spanje. Toen met mijn geld ABN Amro gekocht moest worden, had ik er al de balen van. Waarom moet met mijn geld de fouten van een commercieel bedrijf worden opgelost? was mijn vraag toen. Door verkeerde beleggingen, door riskante aandelen, door waardeloze hypotheken uit een ander verland, moest ik meebetalen aan het slechte beleid van die bank. Nu moet ik meebetalen wegens het falen van een groepje Spanjolen. Dat geeft precies het verdriet van één Europa aan. Ik heb weinig met Nederlandse bankdirecteuren, maar met Spaanse helemaal niks. En ik wil dan ook niet dat mijn centen daarheen gaan. Maar ja, het is al overgemaakt. Niks meer aan te doen. Minister De Jager heeft wel gezegd dat de directeuren maar 300.000 euro netto per jaar mogen verdienen. En niet meer. Ik betaal dus mee aan een riant inkomen van iemand die er niet veel van heeft gebakken. Lekker is dat. Maar stel nou dat ik de verkeerde beslissingen neem. Stel nou dat ik financieel aan de grond kom te zitten... Weet je wie er dan voor mijn deur staat? Juist, de bank om mijn woning onder mijn gat te verkopen. En dat gebeurt in Spanje ook. Van mijn centen. Nou, nou. Ja. Het oh, was lang niet slecht. Nee, heel goed was het zelfs. Ja, dankjewel. wel. Ja, graag gedaan. Zo ben je Kamerlid, zo word je gewipt. In een gesprek van een halve minuut was het klaar met Richard de Mos. Onze hoofdgast. We praten wel verder met hem. Hij wilde zo graag de Rita Verdonk voor de PVV worden met Kamer.nl. Maar Geert Wills is altijd uh, onvermurbaar, Rayan. Ongelooflijk. Ging niet gebeuren. Zelfs ah, niet op plek 50. Nou, dat telefoontje, dat weten we nou wel. En hoe je je voelt, dat weten we nou ook nog wel. En toen kwam dat sms'je, volgens mij, donderdag. van uh, jouw vorige goeroe. Ja, van, ja niet, uh, niet, nou, eens, niet eens aan mij, dat ging naar het ANP. Ja, precies. Nou, daarom. Ja. Maar naar het ANP van. luister even goed, maar die de Moors kan doen wat hij wil. maar hij uh, krijgt een plek zodemieter op die gozer. Ja. En hoe voelde je je toen? Nou ja, waardeloos. Ik bedoel, ik heb die website gestart. Het is trouwens nu, Maar goed, het heeft verder weinig zin meer. Ik heb ook op die site een vertrek aan Punt nu is het, ja, wou je zeggen. Punt, dat is waar, Ja, dat is waar, Ja, dat kan je ook zeggen. Punt, tot ziens. Je kan er nog wat er lekkere verbetering, Punt nu, Je bent werkeloos, man. wil je nou? Punt, WB, kun je er beter van maken? WB, punt, de Bos aan de baan. Die stonden aan het begin, die weetjes. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, maar goed, uh, ik heb dat gedaan naar aanleiding van heel veel oproepen van... Uh, ik ben ook uit de vrijwilligerscoördinator geweest binnen de PVV... en uh, heel veel Hagenezen en Scheveningen... ze dus hadden me ook graag uh, vastgehouden voor de, voor de stad. Toen ik, ik zo'n actie begonnen ja, en uh, voordat de actie goed en wel uh, gestart was, uh, deed Geert uh, smiddels al een uh, sms'je uit. Hè? Maar, maar liep het een beetje? Het liep als een trein. Ik heb uh, meer dan 32.000 bezoekers gehad op die site. En uh, Geert heeft uh, uh, tot en met, uh, moet ik even kijken, donderdag uh, 3000 mails. En dat heeft daarna nog, na die sms, uh, ging het snel naar beneden. Uh, het zijn uiteindelijk vijfduizend gehoord. Vijfduizend middels nageerd. Maar goed. Uh, maar ja, luister eerlijk. De, zijn... de sms is er natuurlijk. Uh, dat was killing. Zo, zo, snel. De actie was een paar uur onderweg. Hey, en, uh, maar maar wat, wat, wat, weet je wat. Je, je, jij dacht dus echt. Gewoon nog van. Nou ja, als ik nou iets ludieks opzet. Ik maak een klein beetje. Een, een, een, een, een, een, hè. Ik laat toch zien dat ik toch ook gewaardeerd word op een ludieke manier. Dan valt ja. hij misschien toch nog wel om. Dat dacht ja, ja het is ja, super onschuldig voor de partij. Ik bedoel, ik heb de 49 kandidaten die op de lijst staan. Daarmee absoluut geen kwaad gedaan. Ik heb uh, aangeboden als lijst. Ja, en niet de minste stonden erachter. Hans Wiegel, uh, Joop Asma, Henk Bleken. Die hebben natuurlijk groot in de, in de Telegraaf uitgepakt. Ja, maar ook, hartstikke leuk. Maar als iemand binnen je uh, partij, zeg maar de basis wil... Ja, de ja dat dus, maar ik had verwacht, dat ze ik zo zien van... Hey, uh, Vriend en vijand uh, waardeert uh, de Mos toch. Uh, hij heeft uh, zijn portefeuilles in de Kamer altijd met verven op de kaart gezet. Uh, ik zet hem toch. Uh, en hij dreigt ook om dan uh, uh, zijn Haagse raadszetel op te leveren. Iets wat hij niet wilde. Ja, ik geef hem toch die kans. En dan had ik gewoon voor voorkeurstemmen kunnen gaan. En dan een hele leuke campagne kunnen voeren. Maar ja, dat is mij helaas niet gegeven. Geert, die stuurde dat sms'je van uh, de Mos uh, pleur maar op naar ANP. Uh, heeft hij daar dan nog contact met jou gezocht? Nee. Daarna hebben we wel uh, elkaar het beste gewenst. Dat nee, we maar wel weet je wat de grote maar... grap namelijk is? Want hij heeft namelijk gezegd... ik wil die gozer niet meer in die kamer hebben. Nee. Maar ik wil hem wel, met die ja. gemeenteraadszetel... die je net hebt opgegeven. Dat vind ik daar wil raar. ik hem wel houden. En als je dan zo'n dus zo sms'je stuurt naar ANP... van uh, de mos kan doen wat hij wil... gaat hij op zijn rare kop van hem ja. staan. Maar dat gaat ga niet gebeuren. Dan weet je dat ja. de consequentie is... dat ja. je die gemeenteraadszetel... Ja. hij kan toch beter naar je sturen. Hij zegt, lieve jongen... Uh, ja wordt hem echt niet. Nee. In plaats van dit. Want ja, goed, dit is nog, ik, een, nog een schop in je ballen. Ja, nou goed, uh, nou ja, dat, dat zal ze zijn. Maar ik heb er gewoon uh, alles aan gedaan om het uh, te proberen. Ik vind van, van mezelf dat ik de portefeuilles in de Tweede Kamer uh, vaak met de nodige bombarieën uh, uh, uh, aan het daglicht heb uh, gebracht. Ik bedoel, mijn, uh, het waren niet echt PVV-portefeuilles. Ik heb natuur en milieu en klimaat. En, uh, ja, ik, vind ik. Dat, ik vind dat ik die portefeuilles, en sport, ik vind dat ik die portefeuilles vaak... Uh, Tot vervelens toe. Uh, ja. Nou ja, goed Jan. Uh, nee. Het spijt. Ja, me je bent, er, je bent er nou vanaf. Nee, maar dat ik die vaak goed Het is toch wel raar. Want het gaat ook niet echt lekker in die peilingen. Nou, met de BVV. En, en de, zou je man nou eens denken: van, Goh, was misschien, misschien ben ik toch wel heel, heel, heel, heel gek bezig. Nee, dat denkt hij niet. Nou, ik, ik snap niet wat hem in hem gevaar is. Ik bedoel, Ik kreeg Geert zes jaar. En we uh, hebben heel veel uh, mooie momenten met elkaar meegemaakt. Uh, ik heb erbij gezeten toen hij nog uh, in zijn eentje daar uh, op een zolderkamer zat. Uh, met één zetel toen een groep wilders. Ja, ik heb ook aan de aan de gestaan met de verdere uitbouw van die partijen. En in één keer. Uh hoor niet meer bij. En dat kwam voor mij echt als donderslag bij Helder Hemel. Nou ja, er wordt dus gezegd, uh, we gaan vernieuwen, we gaan verjongen. Nou, dat, dat verhaal kennen we dan wel, want, want jongens laat nergens op. hebben ja. gozen van uh, 36 jaar oud. Uh, maar nu wordt er ook wel gezegd, van, ja, iedereen met een vlekje wordt eruit geflikt. Ja. We hebben van Bemmel, uh, ja. Lucas, ja. de brievenbuspizzert. Ja. Ja. Jij hebt dan uh, een lulkoekie gehouden over je cv, Ja, ja dat, ik. Is, dat kan ik heel goed uitleggen. Ik, ben, uh, ik heb de, die uh, papieren voor directeur en ik heb met mijn stomme kop... in een snel interview wat ik heb laten opnemen door een student gezegd... ik ben leraar en school. Nou daar is de volkskrant toen gigantisch overheen gevallen. Ja. Dat is een gigantisch grote rail geworden in de tijd dat, uh, dat, dat, dat de PVV uh, onder vuur lag. Dat toen uh, met Sharp en inderdaad uh, iemand uh, Lucas, had toen dat incident. Ja, toen is dat heel groot geworden, maar dat slaat helemaal nergens op. En dat was in 2010 als het inderdaad een onoverkomelijkheid uh, geweest zal zijn. Altijd meer gewoon eruit moeten gooien. had moeten zeggen, de mos uh, wegwezen. Ik heb daarna, uh, dat geintje heeft in november 2010 uh, gespeeld. Nou, ik geloof dat ik daarna de PVV uh, heel goed verkocht heb. Maar, maar wat kan er dan zijn? Je bent te jong om te zeggen, van we moeten verjongen. Nou, vernieuwen is een beetje raar voor een partij die niet zo heel ja. erg lang bestaat. Uh, je dus bent zichtbaar. Om, ja. Het gaat niet om je vlekje. Nee, nee. Het gaat ik waarschijnlijk, misschien... ik waarschijnlijk om mijn stijl. Ik, bedoel, ik heb, een, uh, ik heb uh, politiek bedreven met een, met een eigen manier. Uh, ik, ben er door geen grijze, ik heb mezelf beloofd toen ik de politiek inging. Ik wil geen grijze muis worden. Nou, ik denk niet dat ik dat uh, geweest ben. Ik heb politiek bedrijf politiek wel met een knipoog. Met een, af en toe ook met humor. Uh, ik af en Is dat toe ook een probleem? Ja, misschien wel. Ik leem af en toe ook voor media om ook een geintje te maken. Ik bedoel, oh. het leven twee keer knipper is het leven voorbij. Dus je moet ook eens een keer politiek bedrijven met een, met een knipoog. Ja, en ik, ik, ik, dat is mijn stijl van uh, politiek. En misschien is het inderdaad een stijlprobleem. Maar ik heb dat, uh, wel met die stijl heel veel dingen kunnen aankaarten. Heeft echte Janne Koker hier misschien de gedaan? Dat, de dat das zou omgedaan? het zomaar kunnen dat zijn. Hij nou, ja, ja, heeft heen. ons ook bijna de das nog gedaan, ja, tegen ja. Janne Koken. <laughs> ja. ja. nou, Sinds die gaan we <laughs> jullie ook bergaf. af? We zitten in hetzelfde schakel. Wij dachten een leuk half uurtje. Een beetje drieën die zit bij ja, de baan, joh. John, joh. God, ja, goed, we ja, hebben gelukkig ja, ja. elkaar nog. Ja, precies. Gaan we, we, we gaan een mannenclub ja. oprichten, Richard. <laughs> hey, maar die 32.000 uh, uh, mailtjes of uh, puntjes die je hebt gehad... Uh, bezoekers ja. die je hebt gehad... als die natuurlijk allemaal voor je hadden gestemd... dan had je natuurlijk, uh, had je waarschijnlijk... Net, uh, was je nummer 2 geëindigd qua, qua voorkeurstemmen. Een ah, eerlijk verhaal worden. Uh, die actie van donderdag was een actie om mij gewoon op die lijst te zetten. Geen flauwekul, de mos op 5-0. Dat was de, dat was de, de, de leus. Eerlijkheid het biedt natuurlijk te zeggen dat daarna natuurlijk vreselijk moeilijk had geworden om die voorkeurstemmen te halen. Ik geloof dat je er 16.000 moet halen. Nou, dat is erg veel. Maar ik had er graag voor, voor willen gaan. En ik had mij uh, verheugd op, uh, op gewoon twee maanden leuke campagne. En uh, ja, ik had wel wat. Uh, wat wat, wat gaan we, uit de gaan we missen voor leuke dingen? Vertel eens wat, je hebt vast allemaal gekke plannen. Nou ja, ik had wel wat, uh, wat mensen die wat wilden wilde sponsoren. Dus ik had wel wat mensen al, al klaarstaan die, uh, die wat, uh, wat sportjes met me wilden maken. Iets, iets, met, een, iets met een vliegtuig uh, en ik eruit springen met een parachute stemde Dus we hadden wel wat gekke dingen willen doen. Maar ja, uh, zover is het helaas niet uh, gekomen. Ja, het klinkt, klinkt een beetje als een grapje wat ik nu ga vragen. Maar, maar kan het zo zijn dat je eruit bent gepleurd omdat je te populistisch bent? Nou ja, dat zal toch uh, wel wat mooi zijn als dat de reden is. Ik, uh, ik, ja, zou, de, ik, de, de ik heb de echte reden niet gehoord. Nee, maar omdat je, de, je bent een volksjongen. Ja, dan je dan spreekt dan de, dan de taal van op. de straat. Ja. Uh, je bent je, een je, trotshaagenees Scheveringer. Je houdt van, uh, van gekkigheid, Je zit bij de, bij de ADO op de tribune. Ja. Uh, ben je te eenvoudig voor de PVV? Dat zou misschien kunnen. Maar goed, uh, ik vind uh, een volksvertegenwoordiger... Uh, die hoeft van mij... en uh, dat wordt ook wel verweten, die ben niet geleerd. Nou, ik ben hbo uh, geschoold ik spreek de taal, de taal van, het, van het volk... en daar ben ik hartstikke trots op. En nee, ik ben erg... ook een volksvertegenwoordiger in hart en neer... Ja. ik ga ook naar de mensen toe en nee. ik ontvang ook mensen. En dat is volgens mij wat je moet doen, zowel in de Kamer als in de Raad. Ja, is wel zo, alleen is, er, is de PVV bezig met, met wat, wat serieuzer... misschien wat, wat meer grachtengordel te worden? En een beetje ja, die, is, die, die, die, die, die, die jongens die, met, die van de haringkakers ja. afstammen... Van, dat, dat, dat moeten we er een beetje uitpleuren. Ja. want ik wil een beetje... Af van het tokkie-imago. Niet ja. zeggen dat je een tokkie bent. Nee, helemaal niet. Dat, uh, dan had hij toch navraag moeten doen... bijvoorbeeld bij de staatssecretaris waar ik, ik met mijn portefeuille heb samengewerkt... zowel Atsma als Bleker. Die zeggen allebei dat ik een verlies ben voor de Kamer... en dat ik uh, aangenomen moties heb binnengehaald... en dat ik in de debatten een aanwezig was. Dus dan, zal ik, dan had uh, Geert huis ik moeten doen uh, bij, de, bij de screening. Ja, dan als je er toch een uh, mafkijs uit wil pleuren, flikker dan die graus eruit. Nou goed, ik vind Dion een hele aardig jongen... en ik feliciteer hem met zijn plek. Dus ik ga niet over andere kandidaten. Ja, maar in die is wel redelijk gek, hoor. Maar in ieder geval ik... gek, als oh, als die, als is het een opzienbarende verschijning. En, en, dat is de, als, als jij te gek bent, is hij het zeker, zeg maar. Ja, ja nou, ik Toch? vind Dion staat wel voor zijn zaak... Uh, ja. qua, qua de dierenportstijl... Ja. en die heeft hij ook op de kaart gezet. Nou, Dan gezeik met die dieren, joh. Dat ja. Dat de eerste wat hero was toen hij los was van... ik ja, nee, gek van de gezeik. Ja, dat vind die, die collega doen. ja, want je hebt ook zoveel jaar met elkaar in een fractie gezeten. Ik ken Die Dion uh, zes jaar en ik vind Dion een hele aardige gozer. Maar, dus je ga je geen, geen, geen gek, uh, gekke dingen over zeg. Maar zijn er dan geen voorstellen geweest van de, vanuit de PVV... waar jij de afgelopen zes jaar even dacht van... Jezus, wat zeggen ze nu? En ik ga, ik ga hier niet tegen lopen zeiken, want dat, is gewoon, dat doe je niet. Je bent nee. loyaal naar je partij, ja. je bent loyaal naar je baas. Nee, ja. Dus die baas die niet meer loyaal naar jou is. Nee. Maar zijn er onderwerpen geweest dat je dacht van. Oeh, ik Tuurlijk. doe mijn kop vol de tax. Tuurlijk zijn die onderwerpen er geweest. Uh, ik ga niet uitweiden over de onderwerpen. Want dan doe je toch na, na, na schop, dus dat doe ik niet. Natuurlijk zijn. Maar ik denk dat iedere partij onderwerpen zijn die je wel en die je niet uh, omarmt. En ook in, uh, in, de, in de PVV heb ik eens dus gedacht van ja, is dit wel helemaal mijn uh, standpunt. En, uh, maar ik vind als je dat als het onoverkomelijk is, dan moet je uit een partij stappen. En ik heb me altijd toch kunnen vinden en soms intern met een met een met slaan van een dichte deur uh, uh, of een deur dichtslaan. Of met wat uh, gevloek. Maar uiteindelijk heb ik hem toch altijd kunnen vinden in de lijn van de, van de partij. En dan moet je niet achteraf, als dus je nu eruit bent, de, ben, uh, de vuile was uh, buiten gehangen. Dat vind ik gewoon niet chic. Ah, je hebt gelijk ook. Hou die vuile was lekker binnen. Leuk Precies. voor het programma. Leuk he voor je kakjes. Ga lekker Geert die, die, die, die net einde van de samruis zwaard in je ruggengraat heeft geramd. Ah, Ga hem lekker in e e de, verdediging houden. Doen we straks naar een We pakken je straks voor. De vuile was komt naar. De vuile was komt naar een. Ja, want Erik Lucas zit dus onder tafel. Dat is de surprise daar straks. Je voelt straks nattigheid. <laughs> Ik ben benieuwd, Erik. Ja, nou, onderweg ja. stijgende luistercijfers. Ja, ja, wordt er elke week minder gebeld naar het radiospel. Dat zegt natuurlijk wel iets over de kwaliteit. Maar goed. Eén quote, drie nieuwsfeiten. Nou het ja. Het echte Jannen radiospel. Gaan we weer. Oog de puntje van de ja, avond. Ja hoor. Rippen vast de bellen. Ik leg het nog één keer uit in het Citanisch Ractorenkaart. Zit er drie nieuwsfeitjes. Welke de eerste vraag natuurlijk, bel 0800 als je ze herkent. En de winnaar krijgt het enige, echte, enige, echte, enige echte, echte, enige, echte t-shirt. Waarde van de echte Jan, van de echt, ja, 0800 En dan kan je ze winnen. En we zouden het een keer leuk vinden als een keer iemand belt die niet alder 18 heeft. En dat het ook een keer een vrouw is. Ja, een vrouw zou leuk zijn. Ja, een heel een meisje. Hé, wat anders hangt de vrouw Daarop van Joop van aan de lijn. De vrouw van Joop is ja, de de Jozef vrouw Lekker, van is hartstikke aardig. Ja, Jozef er ook al 25. Nou ja, laat maar even horen de opdracht. De waarnemers van de Verenigde Naties zijn aangekomen in Amsterdam. Daar moeten honderdduizenden mensen hun huis verlaten door de aanhoudende regen. Ah, God, ah, dit is nog enig, of dit? Hij was echt heel lang. Hij is echt onwijs lang. Nog één keer alsjeblieft. je, als je klip, liet, Ik versproken ja, je ja, dat zweer je. Waarnemers dan van ja. de Verenigde Naties zijn aangekomen in Amsterdam. Daar moeten honderdduizenden mensen hun huis verlaten... door de aanhoudende regen. Ik lees het hier, het antwoord en nog weet ik het niet. Het goede antwoord. Zo erg is het. Zo moeilijk. Die zie vandaag. Iemand bel nou het, 1121. Mevrouw. Oké, okay, een man mag ook. man mag ook dan. Oké, okay, Josephine, Jasper de Groot, bel maar alsjeblieft. We moeten van die troep af. Het is echt, we zijn zo impopulair. Het is gewoon schandalig en gênant. Niet Ed. Ed. Hey Ed. Hallo. Hey Ed. hey. Heb je misschien de drie uh, oplossingen? Nou, uh, ik heb er geen drie. Ik heb Eén uh, kan ik iets van maken. Ah, de eerste is, die is uh, Syrië. Ja. ja. Dus die, en de laatste is Japan. Die oh. mensen moesten allemaal het huis zijn. Ja. Koeje, koeje. So -so. En Amsterdam? Ja, daar kan ik alles van maken. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Ma vandaag. Maak eens iets van Amsterdam, en eh. die, eh, De, de van vale Dam is nog niet klaar. Europe... Je hebt gelijk ook, de Dam is nog niet klaar. Nou, je hebt een t-shirt, Ed. Veel plezier ermee. Hier heb je de kabouter. Alsjeblieft, hou op. Zo, dat was euh, mooi. Daar uh, zijn we daar even vanaf. Wat gaan we nu doen? Dus een muziekje Kom maar. door maar, hoor, doen we een muziekje ook. Oh, Jezus! Nou, wat een druk muziekje. Het is een hele leuke muziekje, dat is die Springsteen. Moet je plassen, Richard? Deel nee, dat is wel grappig. Er He, heeft net iemand uh, Vinklin uitgezet en wij zetten hem wel weer aan. Als ja. je weer door, uh, doorheen sprake. De ja. Dus, dus, ja, Had die microfoon uit voor Bruce Pinkston? Dat is nou wel bekend. Dag, Bruce. Dat had hij ook in het uh, Hyde Park. Had daar een, een concert. En dat bleef maar doorbleren met uh, Sir Paul McCartney en die andere nichten. En op een gegeven moment uh, zei de organisatie... ik vind het wel goed met die gozer, flikker even die microfoon uit. We gaan lekker even. Hey, zo doen wij dat mee, Jan want wij zijn niet de Lullassen. Hé, Nou, pak een beetje, tante. Ga ik weer, hoor. Ja, nou, jongens, eindelijk een Nederlands stukje overwinning... in de Tour van de Spaanse Renner van de Rabobank, weliswaar. Een streepje ligt in een zwarte week... in de populaire wielerronde. Tijd voor... Spurten. Spurten. Spurten. Ah. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Hey, goedendag. goede Leo. Leo! Ja, goedendag Jan en Jan. Uh, zeg. Uh, fris. Jij klinkt ja. alsof je er zin in hebt, zeg. Ja, Jan ja, Roos? Ja? He, ik je tegen Paul McCartney of zo? Nou, ik ben geen Beatleman. Nee, dat dacht ik wel. Ik ben een cultuurbabaatje, hè? Nee hoor, Stonesmannetje. Stonesmannetje. Eh? Nou, Je je Stones... welke jong ja. voor man. Ja, Stoont waren al 63 toen jij, toen jij muziek ging luisteren. Nou, doe even niet zonder aardig, zeg. Pff, ik nou, Jan, nou Jan, heeft wel een beetje, Jan heeft wel een beetje het hand van Charlie Watts. Ja, <hazien> <hazien> ja bij, jou, bij jou, ja. Hartstikke oh, ja, over. Ja. Leo. Had <hazien> <hazien> jij nog wat over wielrennen te vertellen? Nee. Of zoals jouw nee. Janneke, mijn ex-collega, zei... Heb jij wat met uh, wielrennen, Leo? <hazien> Nou, ik moet zeggen dat het met Janneke en Jan Heemskerke wel aangenaam toevoegen was, hoor. Ja, ik heb het gehoord. Ja, dat was, uh, was tenminste luisterbaar, hè, het programma. Ja. Ja, nee, Mooi. ik, ik snap hoe dat het kon. Nee, het was een chemie, maar, maar, maar goed, ja, dit is ook leuk, weet je wel. Ah, ja. Laten we het toch even over, ja. het, over de fietsen hebben. Uh, uh, hoe zit het nou met, met, met, die, met die keniaan, die vroem? Gaat hij nou winnen? Want dat zei je vorige week. Maar hij heeft nou uitge aangekondigd, ja, ik kan het makkelijk winnen, die Tour. Als ik in een ander team zat. Hoe zit dat, ja, Leo? Ja, moet achter die, die, die, die, die, die oude, oude, oude Brit aan moeten kallen. Hey, Leo moet het even uitleggen. Oh, Leo? Ja? Leg dat even uit. Ja. Vroom, we hebben het over. Jij bent, ja, ik blijf erbij dat uh, Vroom de tour gaat winnen. Oh, Jij okay. zegt het ook, hè? dit ja, is, is, is, is, is, is borderline eng, dit. De maar hij gaat, dus, voor hij gaat, gaat Nederlandse... dus op een gegeven moment zeggen ja. van, de groeten. Ik ga nee, gewoon... nee, het gaat, het, het gaat een beetje anders. Dag Bradley. Nee, we krijgen morgen een, een, een wat kortere etappe naar Po, waar uh, uh, uh, Nederlanders ook nog wel eens gewonnen hebben trouwens. Maar ja, daar doen we helaas geen Nederlanders meer ja, mee. Nee, ja, dat ja. is jammer, ja. Ja, nou, nou daar doen we wel hè? Dat doen we heel veel Nederlanders mee. Oh, ja, joh. Ja, joh. Nou. We, maar uh, morgen, morgen, <laughs> is er dus de, morgen is voor het klassement niks te doen, dan is ja. een rustdag en dan komen er twee zware etappes in de Pyreneeën. Ja. En ik ben ervan overtuigd. Dat op even die twee dagen zal blijken dat Bradley Wiggins niet sterk genoeg is. En als hij op afstand wordt gereden, dan moet Froome het overnemen. zo de... staat tweede in het klassement. Ja. En gaat Vroom winnen. Ja. En die zal dat dan ook met, met frisse tegenzin. Maar zegt hij maar voor het teambelang, Vroem, vroem ik... Naar de dat hey, ja de vingers. Kijk, uh, uh, het zal zo gaan, volgens mij, dat, ja. dat uh, Van den Broek, Evans en Nibali uh, gaan aanvallen. En dan zal blijken dat Wiggins niet kan volgen. Nou, dan kun je nog even bij hem blijven, maar als de afstand te groot wordt, dan zal Zoom uh, Wiggins moeten achterlaten en naar voren moeten en uh, zijn positie veiligstellen. Wat dan, dan de eerste positie wordt. Hé, hey, het was ongelooflijk, hè? Ja, wat, hé? Hey, hey. ja, hey. Of niet, natuurlijk. Ja, of niet. Nou ja, maar het zou wel leuk zijn, want de gebeurd is Nee, maar ik, even even ik moet even een klein beetje indekken. Waarom? Ja, je hebt gelijk. Nou, je hebt dat er wat er wel is het, moet jij zit. je indekken? Hé, hey, Leo. Nou ja, gewoon even een hey. klein beetje indekken. Dat is een raar doen. Een Spanjaard die een Nederlandse bank helpt. Nou. Ja, dat is die heb ik... je hebt vandaag ja. pas 800 keer gehad. Jeetje ja, mina. Kijk naar pleuren, zeg je ook. Uh, <laughs> <laughs> je kan je even meedoen, Leo. Nou ja, ja, ik moet zeggen, ik vind hem bijzonder grappig. Nou, dankjewel. Maar had je verwacht... Uh, ja, Sanchez ook. Uh, Sanchez, zeg je van aankomen, de 4 Die die overgebleven zijn met de Rabelbank. Ja. God, we beginnen dat voetbal maar weer. Hè? Ja. Ik, ben, ik heb het wel gehad met een gefeetsje. Ja, nou, Twente heeft uh, zich heeft een ronde verder gespeeld hè, in de Europa Cup. Zo. Het oh, gaat ja, allemaal uh, geruisloos voorbij. Nou, oh, vertel ja, eens joh. even. Nou. Wat is er gebeurd? Tegen wie moesten ze? Welk Europees toernooi? Ja, dat ja. maakt het allemaal niet uit. Ja, uh, Ronslaar gaat naar Ester Villa. Wat? Wie? Ronslaar. Nee, Aston Villa. Ers van Villa, ja. Oh, een uh, nieuwtje. Ja, je bent helemaal niet geïnteresseerd in nieuwtjes en zo, begrijp ik. Is nou, het, ja, echt, wel, een is het, het echt een nieuwtje? ja, het ook een beetje alsof het echt iets is, wat, weet je wat, wel. Wat, wat, wat, de, wat de, de Mos, die, die is hier ook aan het strooien met scoops. Want ja, dat, het, het gaat wel een beetje hard vanavond. Ja, nou, als je het allemaal niet kan... Bolwerken. Bolwerken. Nee. Ja. Dus Vroeg eh... Vroeg Hé, en uh, die spijkers, dat was ook niet leuk, hè? Nee, dat was uh, toch allemaal een uh, verschrikkelijk tevelende affaire. Ja, dat maar... kan je wel zeggen, ja. Ja. Ik zou je wat zeggen, je, de, de, het zou leuk zijn, die, die beelden ja. nog eens even goed te bestuderen met die Evans. Want die Evans, die, die, die rijdt dus als eerste naar bovenop lek. Ja. Maar, volgens mij reed hij daar niet lekker, had hij gewoon iets zachte zijn ketting. En het is een grote neurod, Ja. En hij wilde ook de band niet van de volgende en van de volgende niet. Die Evans is wel vier keer lek gereden. Niet te geloven. Maar... Ik heb zo mijn twijfels. Wat denk je dan? Leo, kom op, er is een hele complottheorie van. Ja, het was een beetje... Vandaag was het een beetje... Wacht eens Evans. Hahaha. <lacht> <lacht> kijk, die vind ik dan wel leuk. Nou, oké, okay, dit dus vind ik hem ook wel leuk. Ja, ik vond het maar wel leuk. Maar vertel nog even, Knel Evans hebt vier keer lek, jij vermoedt een complot. Er zet iemand met een luchtbugs die... en pijltjes langs de krant op van. Denk, nee, waar de spijkers. Ik denk, ik, ja. ik denk wel dat hij, ik denk wel dat hij uh, op een gegeven moment een keer lekker schreef, maar de eerste keer bovenop was er iets anders. De dan zand, dan, zand, als, maar ja. Hij hadde gewoon pech met een ketting en dan heeft hij heeft die 2,5 minuut moeten wachten, want er was, geen, uh, er was geen, geen, geen, geen fiets op tijd en die krechten kwamen om te laat en hij <laughs> oh. kreeg zijn erachter weer niet in. Ja, sorry, goed, Het maar... was een heel gedoe. Ja, en uh, Laurens Tendam ja. is trouwens uh, langs die gaat fietsen, de gele trui dragen, en heeft gezegd, hé, hey, rij er rijden zoveel lek, je moet even stoppen met rijden. Oh. En, uh, ja. en toen is Wiggerts pas uh, gestopt met, uh, met uh, koersen. Ja. En daarna is die Fransman nog weggereden, die Roland. Maar ja, ach ja, ja. allemaal gekletst. gaat nergens over. Precies. Nee, ik heb wel een heel erg lekker gevoel bij deze toerdag. Wanneer de we nu komen de leuke bergetappesje, Leo. Ik vind de laatste tijd een beetje slap. Uh, nou ja, dinsdag, dinsdag, dinsdag is rustig. So. En dan woensdag donderdag, dan ja. gaat het gebeuren. Woensdag en donderdag? Ja, woensdag en donderdag. Ik, ik zet hem even in mijn agenda. Jij ook, Leo? Nou, weet je, jouw agent is toch helemaal leeg, of niet? Ah, dat toch die ik geruchten niet? Ja, ik heb een Richard de Mosje hoor. Dat is een lege agenda. Nou, uh, Leo, mag ik je ontzettend bedanken? Ik weet niet waar we het over gehad hebben. Ik heb een beetje last van. Je uh, hebt een beetje last jij van, van, van, van Toerstress heb je. Je had ook last van zijn toppen van zijn long? Wat zeg je nou? Wat is een beetje longen? Uh, longtoppers. Longtop. Hey, ja, Jaros, mag je nog wat vragen? Wel ja, maar. Wat ik nou allemaal lees, ga jij nou ook weg? Nou, nee, euh Jojannik heeft aangekondigd dat ze weggaat en Daan heeft aangekondigd dat ze weggaat. Jan daarentegen ja. is trouw aan zijn werkgever Joscow, wacht als, een... wat zeg ik? Wacht even, eh, uh, uh, laat je ik even voor kalo... mezelf spreken. Ik heb nog niet aangekondigd dat ik wegga. Juist. Mooi Je krijgt nog geen andere aanbiedingen. Zo, nou ja, dat zal heel snel af. Vuile bloed op, op dat, je dat, dat je dat durft te zeggen op, op, op een goed beluisterde tijdstip. Uh, nee. Goed. Tot nu toe. Ze ja. staan hier ook echt rijen dik ja. in de studio ja. te zwaaien met, ja. de, met de tassen, ont... met de nou, ja, en nou, met met paardgeld geld ik, als hoor. Ik, als, ik iemand, als ik iemand een mooie toekomst gun, dan ben jij het wel, jou. ook. Nou, ik dan, ook hoor. Dat vind ik heel leuk voor je. En, en, en dat is toch leuk voor een dit jockey van Radio Noord-Holland. Ja, natuurlijk zo toekomst van jou. Ja, nee. jockey van Radio, Radio noord Nee, dit is toch leuk. Dat een disc jockey <laughs> van Radio Noord-Holland je een goede toekomst wint. Dat is toch leuk. Ja, ik moet even de mensen, de luisteraars van deze landelijk programma uitleggen. Noord-Holland, dat is dat, uh, dat pijpenlaatje uh, linksboven. Goed, Leo Driesen, dankjewel. Een hele prettige avond. Ja, veel succes. En jou ook. Jo, Ja, vergeet Doei. mij niet. Ik zit hier ook nog, hè. Godsamme. Echte jammer. Ja, ze moeten hem niet. Maar toch blijft Riesen de Bosse PVV'er in hart en nieren. Tenminste, er was een beetje twijfeling. En hij is liberaal, heeft hij ook dit gezegd. Valt, uh, Nieuws vanavond. Maar goed, uh, hij is in ieder Hij uh, zit nog steeds hier. hij zit nog steeds Richard hier. De, de vraag is natuurlijk: is hij nou echt klaar met, uh, met Geert of is hij nou niet klaar met Geert? En dat is natuurlijk een vraag. We praten verder met Richard de Mos. Nu nog steeds Tweede Kamerlid voor de PVV. Nou, een beetje overzomeren ja. en dan is hij ook geen gemeente, gemeenteraadlid meer. En de vraag is dan natuurlijk: Ricardo, wat gaan we doen? Hè? Wat ga jij doen met je toekomst? dus is best wel lang, net als die van jou, Jan. De die zijn nog gerust wel lang voor jullie jongens van in de 30 natuurlijk. Dat dacht ik wel. Dat is nog een hele ruk te gaan, hoor. Ja, alleen kijk, ik heb natuurlijk de stempel poont achter mijn naam. Maar die zit die van PVV. Dat is, ja. is net iets moeilijker, denk, ik. Ja. denk je niet? Ja, ik weet niet of het moeilijk ja. is, bedoel, dat zullen we zien. Misschien moet je ook een speciaal inbelding Voor mij is het allemaal, uh, natuurlijk, uh, allemaal nog vers. Dus ik, uh, ik ben in ieder geval niet de man voor uh, thuiszitten. Dus ik hoop dat er uh, snel wat uh, op mijn pad komt. Dus ja, maar uh, ga je solliciteren of wil je gevraagd worden? Nou, ja, Als er uh, dingen komen uh, die in interessant zijn... dan sta ik daar natuurlijk graag ja. voor open. Dus... Dat is grappig dat ja. je het ja. zegt die chatte Dat is niet te geloven. Ik ja. denk dat we de Scoop Jingle alweer gaan klaar kunnen zitten, Allemaal. want dan komt die. Uh, wij hebben een mailtje gekregen. En uh, dat is geen geintje, hoor, want ik hou nee, niet van geintjes, dat weet ik je. Ik ben reuze benieuwd. De Democratische Partij Nederland, de DPN, die wil jou graag als lijsttrekker van de partij. Dit is geen poepele geintje, hoor. Dat is echt serieus. <lacht> ik heb ja. niet gezien. Oh, nee, nee, ik geloof jou nee, blauwe nee. ogen. Er zit alleen een, uh, een voorboudje. Klein maatje, klein voorboudje. Uh, als je in staat bent om morgen de benodigde gelden uh, naar de kiesraad te storten, want ze hebben een klein financieel okay, probleempje. Okay. Dat valt best uh, mee. Maar dan, dan word jij lijsttrekker van DPN. En die staan ook ingeschreven voor 12 september. Democratische Partij, Alleen die benodigde gelden: die, dat is 11.000 ja. euro. 250. Nee, nee, 11.250. Nee. euro. 250. Nee. Nee, maar, Misschien is Hartstikke lief van de. Ben je lijsttrekker? Ja. Dat nee, hebben echt gevraagd. Die meteen meteen: nee, nee, nee. Voordat hij nee zegt: gooi me maar in. Wat een ongelofelijk nieuws. Dames en heren, jongens en meisjes, het is niet te geloven... Richard de Mos, door de PVV uh, ja, geroeid, gedruid, geflikkerd, eruit gesmeten, er neergegooid, Bespugd, bespugd neergeknubbeld, uitgekotst. Is zojuist uitgenodigd om lijsttrekker te worden voor de Democratische Partij Nederland. En Wat? dat is echt serieus waar. Democratische Partij Wat? Nederland hebben hem gevraagd om lijsttrekker te worden... als hij 11.5 rug stort bij de kiesraad. Nee, 11.250 Ja, maar euro. Ik, denk, ik, ik doe er 250 bij voor een beetje bier. Ja. Ook alles lekker natuurlijk. Precies. En ik hey, denk dat dat hebben wij nog voor het, einde, voor het einde van de uitzending gecrowdsourced. Nee, uh, waarom hier. doe je dit niet? Waarom doe ik dit niet? Het je hebt toch wel even gespaard afgelopen tijd? Maar nou op mijn dak. Ja, we ja. Zeg, dan zeg je toch? We nemen het in beraad of zo. Ja, of we bellen even. Of ik maar ga je gaat dit... het niet doen. Ik, ik heb daar helemaal niet gezegd, we gaan het niet doen. Ik ken de partijen, ik ken het partijenprogramma. De Democratiepartij niet. Nederland, die wil ja. jou als lijst. En... Nou, ik, ben, ik, ik, ik ben geroerd. Dat nee, ja, gaat de, de goede kant. Het is daar zijn niet aan te slepen. Ik bedoel, uh, vrij emotioneel, maar ik, ik ken de partijen, ik ken het programma niet. Het is een partij, dus je gasten, moet even wel, wat leren. Het is nieuws. Oh, je moet wat zeggen. Die voorzitter eventjes aan de telefoon halen. gewoon. Ja, kan je die voorzitter even bellen? Oh de dpn? We, ik ga die even Want zeggen. Richard zit hier toch nog even 20, 30 ja, nee, minuten... Daarom, dan kunnen we toch even ja, regelen, direct. We hebben hier een machtige redactie zitten met 40 man Derek, Die vinden die nog... Nou, als je als... overdrijft. Het zijn ja, er okay, 37. 30, goed, 37. Uh, uh, uh, en drie stagiaires, oké. Okay. Ja. zijn er wel 40, maar... <laughs> ja, en, dus doe er eens wat voor en bel die gast op. Kom op. Hoppakee. Maar kijk, die 11,5 rug, die heb je wel gespaard... en anders verkoop je dat huisje in Tsjechië. Ja. Dan ben jij dus lijsttrekker van eigen partij. En wat je mooi is, hé, Richard daar haal je misschien wel één zetel. Hey, vooral die mensen die teleurgesteld zijn dat je weg gaat bij de PVV. En dan telkens als de PVV iets zegt, dan zeg je... Mag ik even interrumperen?" Ja. was je je nek te lullen. de, de, de, de, de, ja, de, de, de, de Renter de, de, de, de Mos van de Democratiepartij Nederland. De Mos hallo, de Mos dpn. Meneer de voorzitter. Hé, hé, wat loop je nou uit hey, ja. hey, je, je nek te lullen? Ja. Hé, hey, wat loop je nou te lullen, joh? Collega Wilders. Ja. Hé, hey. hey. ja, daar is Kijen, hij hoor, wacht nou, even. Ja, wij. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, Erik van den Berg van de Democratische Partij Nederland. Aan ben de daar. Live. Hartelijk goedemorgen heren. Erik hartelijk, van de... Kijk, hartelijk goedemorgen. Je hoort al, het is een dikke partij dan waar Erik. je vandaan komt. Dus. Hartelijk. Ik, ga jullie, uh, ik ga jullie gelijk even onderbreken en corrigeren, want hij hoeft niet dat bedrag uh, te regelen. Oh. Wij zijn bezig met uh, sponsoring verwerven. Hup, ja. uh, oh. Morgen is de uiterlijke datum voor de betaling. Ja. Uh, en wij hebben ja, voldoende toezeggingen. Alleen als wij Richard als uh, lijsttrekker kunnen positioneren... Grote naam als lijsttrekker, dat ja. Dus makkelijker, hè? Ah, dus, dus hij hoeft die 11,5-rucht niet te storten. Hij hoeft alleen maar zijn naam eraan te verbinden. Alleen maar ja te zeggen. Hij alleen maar Wij willen hem graag als boegbeeld. Wij denken dat hij uh, ten onrechte afgeserveerd is... Uh, Kijk, en een uitstekend Kamerlid is. Kijk, uitstekend Kamerlid is. Kijk, dat, dacht dat, dacht dat dachten wij, wij namelijk over. ook. Hè? DPN vraagt jou hierbij of je lijsttrekker wil worden. Je hoeft niet nu te beslissen. Nou, ik zou het wel leuk vinden als hij gewoon zegt... Ja, ik, ik ben zeker, uh, hoe noem je dat? Ik vind het uh, wel uh, mooi, een mooi compliment. Laat ik, het, laat ik het zo zeggen, laat ik het zo omschrijven. de democratische partij in Nederland. He, er zit ik er kom hier nog een in uh, mineur vanuit de politiek. In, uh, nou, ineens komt dan uh, maar, deze meneer maar, aan de uh, lijn. Uh, is het uh, uh, uh, zou je telefoonnummer een willen van, van uh, de, de baas van de d DPN? Een telefoonnummer kan altijd. Ja, en wat, wat hij wil echt, dat jij lijsttrekker wordt. Dus ik ben. Ik wil graag morgenochtend contact met. hem. Wat zegt u, meneer? Ik wil graag morgenochtend contact met hem. Ja, weet, het, is niet, het is niet vaak dat er in een radioprogramma en, iets tot stand gebracht wordt... waar misschien later wel de nieuwe premier van Nederland gewoon, uh, in contact is gebracht. Dit met zijn uitgezonden. Dat vind, ik een, mooi ja. vooruitzicht. Dat vind ja. ik een mooi vooruitzicht. En de DPN later in, in, met de mos naar de maar, top. Hoe vaak gebeurt het dat een partij inbelt van... Ja. Wil, die wil die gozer ja, even, ja. even, ja, even ja, in, een, ja, een lijsttrekken worden. Dat onmogelijk gebeurd. En in je eigen belang zeggen we nu, Richard de Mos... hou je mond, morgen ja. ons ga je praten... Ja, ja, maar je kan mijn nummer aan Richard geven. Ja, dat doen we. Dat gaan we zeker wij geven doen. uw nummer aan Richard. En Richard de, de Mors die belooft dat hij, hij u morgen belt. Denk om nog hoor. even de dingen door te praten. Wie weet, wordt het wat? Ja. En, uh, maar maar uh, hij geeft nu geen antwoord. Want straks zegt hij nee en, dan, en dat is zonde nee, voor zijn toekomst. Nee, nee hij moet even rustig nadenken. Even het uh, verkiezingsprogramma Ja, dat hebben we hier. We gaan zo even wat in het verkiezingsprogramma zitten, doen. Dat hebben we inmiddels. En dan danken wij u toch zeker voor uw telefoontje. En ja. ik ga jullie danken voor jullie reactie. Nou ja, wij, wij en bemiddelen voor de, voor de fantastische bemiddeling uh, die dadelijk tot stand komt. Hartstikke ja. goed. Erik van den Berg van de DPN. Ik dank u wel uh, en bedankt voor het aanbod van IJsje de Mos. Want, uh, want het wordt hartstikke leuk als die gozer uh, voor uw partij uh, de Kamer in gaat. Uh, Hij verdient het, hè? Dat nou, dacht ja, ik. En, en, en, en het contact, dat komt goed. Morgenochtend half zeven aan de <laughs> Nou ja, we alles Dan jullie acht. op de hoogte. Oké. Erik van den Berg, prettige avond. Hey, jongens, fijne uitzending. Nou, tot ziens. leuk, hoor. Tot nou, nou, wat, wat, het is ja, ongelooflijk wat wij vermogen. Kijk, Dat je is, kan eh, naar, het, naar het UWV gaan. En dan zegt ze, meneer, heeft u wat met bloembollen? Zo, no. ja, of, meneer, heeft u wat met pizza's rondbrengen? Mo. Je kan ook naar de echte Janne gaan. Ja. En wij zorgen ja, ja, voor een wel wel nieuwe het. politieke partij. En, en, en leiderschap. Ah, hè? He. Ah, het mooie het is, is geen, je hoeft dus niet eens je in te leveren, zoals bij Roemer. Je mag het gewoon houden. Nee, maar ja, moet je nou eens even opletten. Meneer was niet goed genoeg voor nummer 50. Nee, en nu, en staat nu wordt gevraagd. Wilt u nu maar? Nee, maar, maar zou, ja. zou het iets kunnen zijn? Ja, gaat een ja, beetje. Dat weet ja. ik echt niet ik Er zijn natuurlijk zoveel politieke partijen die, die, die meedoen. En het is zo verschrikkelijk moeilijk om een, om een zetel te halen. Uh, dus ja, dat. Ik, het ken, en, en, ik ken het partijprogramma Want, niet. Uh, ga je het wel lezen voordat je hem belt? Absoluut, ik ga het uh, lezen. Nee, maar... En ik heb beloofd te bellen. Dat zal ik ook zeker doen. Uh, maar uh, ja, ik. Uh, ik was eigenlijk onderweg hier naar de uitzending natuurlijk om voorlopig afscheid te nemen van de politiek. Ik heb zojuist uh, het vertrek bij uh, de PV in de Haagse Raad uh, Echt, Echt een uitstekend besluit, je zult zien hoe die koe die dus, Haagse uh, uh, het weer. Uh, ik vind het compliment natuurlijk leuk. Natuurlijk is het leuk als mensen vertrouwen in je hebben. Dat, uh, dat doet je goed. Heb je eigenlijk uh, achteraf gezien spijt van die zes jaar dat je bij de PV bent gegaan? Nee, of voor niet. de PV hebt gekozen? Nee, spijt moet je nooit hebben in het leven. De dingen die je vol overtuiging gedaan hebt. En dat heb ik. Ik heb vijf, zes jaar lang voor overtuiging bij de PVV gezeten. Ik heb er ontzettend genoten. Ik heb uh, drie fantastische jaren gehad als Kamerlid. Ja, nee, maar dat weet ik wel. Twee fantastische jaren. Als, maar het als... is wel een beetje een relatie. En het is net dat je een vriendin hebt. En daar heb je fantastische jaren ja. mee. En god, wat was die het leuk. Ja. En de eerste paar maanden ja. deed ze elke dag de handjes ja. tegen de muur. Oh, wat was het leuk. Ja. En op een dag kom je thuis liggen met, met de postbode in bed. Ja. En dan zeg je in één keer: wat een klote, wij ja. hebben ja. een rotte relatie. Ja. Ja. En het is nu niet. Ik heb het niet over uh, de echte mevrouw nee. de mos, hoor. Nee, maar ja, dat is een wilde zwaai, die, die zegt het was verdomme de postbode niet maar de grote boer waar heb je nou over hou je nou eens een keer bij de, de rood hou je nou eens een ja, keer de, de, feiten de, de waren, ja, absoluut. nee maar begrijp je dat je, je, dat je relatie ja, kan tuurlijk. kapot gaan en ik dan ben, kijk je niet meer zo vrolijk uh, terug nee maar natuurlijk ben ik woedend uh, hoe het gegaan is en natuurlijk ben ik ontzettend teleurgesteld en natuurlijk is de klap in mijn gezicht maar, maar al, zit dat toch gewoon waar? een weeffout in die partij ja, dat nou, je, nou, ik weet als, niet, als dat dit soort dingen als ze zo met je omgaan ja, dat, dat ik kan weet dat niet wat het is want nogmaals noem eens vijf bekende pfv's of zes desnoods ik zit altijd daarbij uh, ik heb gewoon uh, veel dingen geagendeerd. Ik ben een zichtbaar Kamerlid geweest. Ja, ja, uh, en ik heb twee, de is om tw twee functies gedaan. Ja, dus, uh, nee, hang nu nee, nee, nee, maar eigenlijk al. Ik kan veel uh, vertellen. Maar, ja. maar kijk, uh, er zitten 24 mensen voor de PVV in de Kamer. Ja. En ik kan er inderdaad niet zo heel veel opnoemen. Terwijl ik toch best wel veel met de politiek bezig ja. ben. Want er zit een zootje die, die doen af en toe een arm omhoog. Nee, dat was geen goldwinning. Maar die doen af en toe een arm omhoog als er gestemd moet worden, begrijp je wel? Ja. En, en meer doen ze niet. Je ziet ze niet, je hoort ze niet. Nee, ja, nee. En jij komt met je kamer op de camera en ja. is het weer niet goed. Nee, ik hoorde trouwens, hoe heet die Westen nog een, een paar uur geleden zeggen... op dezezelfde zender dat hij eigenlijk wel een Tweede Kamer van honderd leden zou willen. Frits Westen? Ja, want een heleboel... Een heleboel zit uit hun neus tevreden vindt hij. Nou ja, hij heeft goed, gelijk ook. Nou, dat is ik zeker zo, ja. Nou, hier ga je al. Dus Eerste van. Wat moet er anders binnen de PVV? Ja, dat is een goede vraag. Want er zijn natuurlijk heel veel dingen waarvan je hebt van... luister, hier... Sta ik achter en blijf ik achter staan. Ja. Maar wat moet er anders? Er wel een beetje. Ja, wat er anders moet, is uh, dat, dat misschien uh, meer Kamerleden uh, ja, wat, wat minder uh, beperkingen krijgen om, om zichtbaar te zijn op je, op je portefeuille. Dus dat, dat... Uh, en ik, ik denk dat het goed is. En, en nogmaals, als je zichtbaar bent, maak je ook fouten. Ik heb ook absoluut fouten gemaakt de afgelopen, de afgelopen jaren. Natuurlijk, bedoel, uh, maar juist ook omdat ik altijd uh, met een gestrekt been inga. Ja, dan kan je ook wel eens een pootje breken. En je hebt natuurlijk heel veel mensen ja, maar... die, die zijn bang in de politiek. Hey, Richard, en dan moet je de politiek niet ingaan. Het is eigenlijk een beetje van de zotte. Je bent een van de 150 verkorenen van dit, van dit land... Om, om, om, om, hè, om in die kamer te zitten. En dan zou je de stom zijn om je eigen persbeleid te kunnen regelen. Of, of, of om zelf te praten in het openbaar. Dat kan toch niet waar zijn? Nee, dat vind, dat vind ik dus ook. Ik heb dus ook, ook altijd gedaan. Ik bedoel, ik ben altijd overal na, naartoe gegaan. Uh, juist uh, ook lokaal. Uh, naar, ook naar kleine radiozenders. Naar uh, uh, lokale kranten. Juist om je ideeën juist... Uh, kenbaar te maken en dat de kiezer uiteindelijk kan zeggen... Hé, dat vind ik een, een toffe PR of, of een goed idee en ik stem op, uh, op die partij. Dus ik vind zichtbaarheid superbelangrijk voor een Kamerlid of maar, een Raadslid. Omdat er een aantal mensen uh, niet kunnen zeggen wie ze zijn. of hey, meer, uh, Dat komt omdat er maar één grote basis is. Moet dat veranderen? Moet er, moet er minder uh, macht bij Geert Wilders liggen? Ja, maar het ligt ook aan de Kamerleden zelf. We hebben iedere dinsdag een, een fractievergadering gehad. Ja, maar en daar is iedereen, daar is iedereen is daarbij wat er gebeurt. Dus dan kan ik nu wel heel, heel stoer zeggen, ik vind dat het anders moet. Dan had ik toen heel stoer uh, met mijn vuist op tafel ja, moeten gaan je, toen ik bij die partij zat. Ja, maar je zat. kan als nummer 24 altijd roepen, ja, ik vind dat de baas in NTV te veel macht heeft. Maar als hij te veel macht heeft, dan zegt hij, uh, flikker lekker op. in 2012 flikkeren van de, van de, van de kieslijst ja. af. Weet ja. je, snap je? Ja. Dus, maar, maar je kan het nog steeds wel vinden. Ja, en toch kan je dat met z'n allen... Uh, al zal dat zo zijn, uh, want ik vind wel... Uh, er wordt steeds geregeerd, uh, heeft het veel macht. Uh, er wordt wel iedere dinsdag... over alles uh, gestemd. En Democratisch is, gewoon gestemd. Precies, en dan is er... Geert is een stem, een van de... Uh, en het politbureau... Nou, dat vind ik echt een asociale term, dat het politiebureau uh, verantwoordelijk is voor uh, massamoord op, uh, op, uh, op mensen. Ik vind het echt nergens op slaan. En nogmaals, je staat als Kamerlid zelf bij. Ik heb voor het persbeleid, uh, ik ben ook wel eens teruggeroepen onderweg naar Pauw en uh, nou Dat is gewoon uh, bij mij niet gebeurd als ik Pauw en Witteman toezeg om te komen. Dan ga ik daar uh, naartoe, als ik jullie toezeg om te komen, dan kom ik hier. En dan ga ik niet teruggeroepen worden. En als iedereen dat doet, dan, dan zal dat beleid dan ook uh, veranderen. En is dat misschien ook een mogelijkheid dat je daarvoor bent geflikkerd? Omdat je ook zei van, ja luister, ik heb ook nog wel mijn eigen bewegingen. Dat, is ook heel dat klinkt dat tamelijk heel opstandig namelijk Nou, niet, het is wel heel maar Ik heb me altijd aan, een, aan de gouden regel gehouden. Je praat altijd over je eigen portefeuille. Dat heb ik altijd gedaan. Ik heb het altijd moeten doen met portefeuilles, sport, klimaat, milieu, natuur. Nou, dat zijn niet... Uh, leuke dat portefeuilles? Dat zijn, zijn hele leuke portefeuilles. Die verliezen Heel, heel, boeiend, nee, heel boeiend met de boeren en met tuinders. En, maar het zijn niet de PVV-speerpunten. Nee. Uh, en ik vind toch dat ik, ondanks dat het feit dat het geen PVV-speerpunten waren... dat ik deze portefeuilles uh, met verven... Uh, heb gedaan in de Tweede Kamer. En ook uh, dingen heb binnengehaald. En u, uh, wie heeft die lijst samengesteld, die 49? Nou, dat was een selectiecommissie. Dat was uh, Wilder zelf, uh, Sietse Frisma. en uh, Reinette Klever. Dat is uh, nummer twee van de Eerste Kamerlijst. En zijn die uh, verantwoordelijk voor jou uh, afserveren met z'n drieën? Ja, die, dat, dat is uh, kandidaat. Uh, en, wat, en wat heeft die nummer, nieuwe nummer twee, of, uh, weet, weet je, die René? Reinette willen? Wat heeft hij ja. tegen jou? Uh, maar ze heeft tegen mij niks uh, gezegd. Want ik heb uh, het, het gesprek toen alleen, alleen met G. gedaan op mijn verzoek. Ik heb in mei een sollicitatie geschreven. Waarom ik bij de PVV wilde blijven. En waarom ik kandidaat wilde stellen. Naar aanleiding daarvan kon je een gesprek aanvragen. Ik heb toen een gesprek gehad met, uh, met, uh, met Wilders. Nou, ik heb toen wel gehoord dat, uh, dat, dat onder andere mijn media optreden... en mijn stel niet altijd gewaardeerd werd. Oké okay, Richard, we praten zo een beetje verder. Het bij je Janne. van één uur. Van nu? één uur. Tuurlijk. Okay.